Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Door problemen met digitale portofoons bij de brandweer kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. De vakorganisaties vinden dat onacceptabel en doen nu een beroep op de arbeidsinspectie om zo het ministerie te dwingen tot maatregelen. De brandweer maakt sinds 2004 gebruik van de zogeheten C2000-portofoons. En al jaren zeggen brandweerlieden dat dat systeem vaak niet goed functioneert... en een aantal corrupties weer teruggevallen op de oude analoge portofoons. De orkaan Earl is afgezwakt tot categorie 2. Naar verwachting komt de storm later vandaag aan land bij de Amerikaanse staat North Carolina. De kustwacht waarschuwt dat de orkaan nog altijd veel schade kan veroorzaken... Tienduizenden mensen in North Carolina hebben het advies gekregen om hun huis te verlaten. Ook in andere staten zijn maatregelen getroffen. De explosie en brand op een olieplatform in de golf van Mexico lijken niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Dat zegt de Amerikaanse kustwacht. De dertien bemanningsleden van het platform zijn uit zee gehaald en niemand raakte gewond. In april was er in de golf een ontploffing op het boorplatform Deepwater Horizon. En dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een jongen van 16 doodgeschoten. Hij werd verscheidene keren geraakt en overleed in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. De slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verscheidene misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. Denniser Timo de Bakker heeft de derde ronde bereikt van de US Open. Hij stond tegen Ivan Dodis met 2-1 in sets voor en met 3-2 in de vierde set toen zijn Kroatische tegenstander het opgaf. Voor Michele Krajicek zit het toernooi erop. Zij verloor in het dubbelspel met haar partner Pelletier in de eerste ronde. En dan het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kan een bui vallen en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, luisteraars, en zo zitten we met uh, Slide Hampton op de trombone. Zitten we weer in het tweede uur jazz. Goed, ja, uh, luisteraars, welkom. Aangeschoven is een derde, tweede gast uh, buiten Hans <laughs> Rijmers. Is nu ook Tom Hendricks aangeschoten, want die heeft wat te vertellen aan uw luisteraars. En er staan er nog vijf buiten. En er staan er nog vijf buiten, dus we krijgen het druk in dit, in dit kleine studiootje waar de temperatuur... Enorm hoog uh, gestegen is. Mag ik, mag ik even uh, afkondigen de dame die gezongen heeft voordat de oh, nieuws ja. begon? Ja, ja, ja, ja. want ik moest, je, ik moest je onderbreken. Want we zaten tegen de klok van uh, 11. Ja, maar dat is en, niks nieuws hoor. Oh, maar onderbreken. Oké, okay, goed. Nou, dat was Renske Tamino. Nooit van gehoord. Nee, maar dat gaat veranderen. Oké. Okay. Want misschien dat hij een keer in de krocht komt. En daarna komen die carrières allemaal in een stroomversnelling. Dat klopt. We hebben dat gezien met V. Klaassen, ging daarna CD's maken. Met Shirma Raus, ging daarna CD's maken. Dan wacht je een grote carrière als je daar geweest bent. Als je in Zandvoort bent geweest. Precies. precies. Tom, welkom. Wat, waarin wil je ons even terecht wijzen? Ik kon jullie helaas niet telefonisch bereiken. Nee, want, want de telefoon was. laat is in de steek. Ja. Uh, jullie hadden het uh, heel gezellig over het uh, jazzfeest van twee weken geleden. Maar heren, de tijd gaat snel. Dat is al drie weken geleden. Meen je dat nou? Ja. Zie je wel, Hans. Maar het was zo'n succes dat dat voor ons gevoel ja, maar twee weken geleden het was. Het echoed na bij jou. Ja. Ja. ja, het kan zo krom niet zijn over praten ja. en het wordt echt. En ik ben uh. natuurlijk ook vergeten in het uurstuur door de commotie. Dus uh, dat Hans sinds lange tijd, uh, Hans Rijmers weer als uh, jazz hier in Zandvoort weer is. Op de ja. radio te beluisteren is om alle mensen, dus niet alleen in Zandvoort, Bentveld, maar overal... In de wereld. En daar hebben we het noemen. over. We gaan ze even noemen. Dokken. Uh, Brabant. Brabant. van ja, uh, uh, Hamburg Peking, Peking, Peking. Brazilië. Italië. Italië. En, uh, en daarom wil ik ook even onze technische dienst een uh, pluimpje geven. Want uh, afgelopen zomer hebben we toch redelijk veel storingen gehad. Omdat de hitte in de kelder tot uh, grandioze hoogte steeg. En de ene computer naar de andere begaf. Maar CfM Jazz is dus via de website weer glashelder te beluisteren. En zelfs via vier mogelijkheden. Heren, bedankt. Goed, dan uh, denk ik dat ik voor speciaal voor deze heren... die uh, natuurlijk ook van goede jazzmuziek houden... zal ik een cd opdragen. En dat is een ballade die uh, ooit geschreven is... door de pianist uh, Kees Slinger. En hij wordt, eigenlijk wordt hij begeleid door Marius Beets op de bast... en Joost Petokka op de drums... Maar de hoofdrol vervult Bart van Lier op de trombone. Een beladen speciaal voor onze technische dienst. Dit was Giovanca, ook weer een Nederlands talent en een uh, dame die uh, toch over een uh, flinke intelligentie beschikt. Is toch ook dokter anders, orthopedagogiek, een uh, UFA Amsterdam. Kijk, dat eh, is Bolland niet moest. Ja, ja. En ze taal. kan ook muziek maken ook. En kan ook fantastische muziek maken, schrijft het zelf, uh, uh, maar goed, net ook weggehoord. Hans, we hebben nog een, een ruim half uur. En we ja. hebben het nog niet gehad over nee. het programma... wat uh, door jou onder andere is samengesteld voor de komende nou, winter. Ja, met Erik Timmermans. Okay, Erik okay, Timmermans, Jouw en Clement, die, die programmeren. En, en uh, ik doe af en toe als eens een keer een voorstel. Okay. Ik zeg van, ach, dat vind ik dat leuk, joh. Denk daar eens aan. Ja. Goed, en, wat, uh, wat, wat gaan jullie doen? En nou, wanneer gaan jullie beginnen? Uh, 12 september, Deborah Carter. Uh, Tom, Oh, dus over 14 dagen? <laughs> ik durf dat. ik begin daar niet meer over. Dat is over 14 dagen, hier. Ik, ik, ik ga niet meer over hoeveel weken geleden en hoeveel weken nachten gaan. Is echt over 14 dagen, ja. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Uh, ja, dit ervoor. jaar nog, hè? Dus. Ja. Oh, wel? Oh, oké, okay. voor deze kerst. Dan, uh, dan, dan hebben we Deborah de Carter, ja. die is geloof ik een jaar of drie geleden ook geweest, hè? Zangeres. Uh, uh, ga je van mij niet horen, gaat over data. Ik bezondigde me niet meer aan. Oké, okay, goed. Nee, ik, ik durf het niet meer aan. Oké, okay, daar beginnen we Maar mee. de volgende keer ga ik dat uitzoeken, ga ik je dat uitgebreid vertellen. En uh, 3 uit. oktober uh, Jesse van Ruller, gitaar. Ah, ja, heel goed. Erg goed. Dan hebben we 7 november, wordt uh, heel bijzonder. Dan vraag ik toch aan iedereen uh, die inmiddels pen en potlood hebben... om daar uh, uh, uh, een dikke streep onder te zetten. Uh, Jammer nu. De hey, bariton is oh, die met Greetje meegespeeld. Drie weken geleden. En uh, hou je mond Hendrix... En, uh, en Engels. John Engels. Hey, Want John dan? Engels is dit jaar 75 jaar geworden. Treedt nog steeds op. Ja, dus we vinden dat we daar wat aan moeten doen. Dat is even vitaal, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, je, je moet echt tegen de man zeggen... Uh, uh, de zaal is leeg, nu kun je ophouden. Anders gaat hij gewoon door. Echt een man die zijn vak leuk vindt. Ja. En, en het is fantastisch om mee te maken. Dus jammer nu, John Engels... Uh, met het trio dan Erik Koger en uh, Erik en en Johan Clement fantastisch okay. wordt wordt erg goed gaan we misschien nog... oh en we gaan voordat het concert begint uh, uh, laten we uh, in de krocht spelen Jazz Indeed die hebben ook gespeeld op donderdagavond toen in, we, de Luf, ja toen we de aftrap drie weken geleden de toen we het Jazz Festival opende die de aftrap hebben gedaan dus die gaan spelen voordat dit concert begint in de pauze en wanneer het afgelopen is. Hey. En dan Zodare waarschijnlijk met een dag. Hey. Dus dat wordt een lange, een lange, zware. En dan, en dan een drankje erbij en een bitterballetje natuurlijk. Hè? De bitterballen doen wij, de drankjes is uh, rekeningman. Oké. Okay. Nee, maar nee, en nee, allemaal, nee. allemaal nog steeds voor 15 euro. Hè? Ja, ja, nee, is goed. Het is ongelooflijk. Wat nog meer? Dan hebben we 19 december Ronald Douglas voor het kerstconcert. Heel goed. Daar proberen we ook iets mee. In november dan? November. Heb ik net verteld. Nee. 7 november. Oh. Jammer nu en John Engels. Nee, maar niet oh, wel. Ik ben hier zo blij mee. Ja. Zo blij mee dat het niet alleen... Dat ik, dat ik het niet de enige ben die een probleem heeft. Tom, ik ben je zeer dankbaar. Ik ga straks koffie voor je kopen. Uh, 19 december uh, Ronald Douglas... Uh, ja, willen we nog iets bijzonders mee doen wanneer dit is afgelopen? Uh, S'avonds nog iets, maar dat, dat, dat moeten we nog even kijken in wat voor vat we dat gieten. Dan hebben we 9 januari, uh, vind ik wel bijzonder. Tim Kliphuis, viool. Ja. Uh, hij heeft fantastische CD's gemaakt met de Rosenberg-trio. Uh, uh, uh, hele succesvolle toeren door het land gemaakt. Virtuose violist. Daar ben ik erg blij mee. Dan hebben we 6 februari Phil Abram. Hé, hey, is, dat is op mijn verjaardag leuk dat je die hebt uitgenodigd. Ja, dat kan, maar dan heb ik toch een teleurstellende mededeling. Hij speelt geen van. Hé, hey, dat is jammer. Dat is minder natuurlijk. Dat is heel vervelend. Wat speelt hij dan? Hij speelt heel virtuoos trombone. Oké. Okay. En dat vinden we ook mooi. Ook een mooi instrument. Ja. ja. En als hij, het, als hij het erg naar zijn zin heeft, dan gaat hij nog zingen ook. Kan niet op. Kan niet op. Goed. Ja, dan hebben we 13 maart. Xandra Willis. Die heeft al eens een keer in Zandvoort opgevreden ja, ook. Ja. ja, ook weer een geweldig Nederlandse ja. talent ja. hoor. Dat is fantastisch. Een mooie vrouwen komt te zien. Tenminste, dat vond ik. Ja. ja, dat zijn... Ja, nee. Ja, er wordt op een hoop dingen geselecteerd, meneer Van ja, Bergen. Ja. Maar niet op alles. Nou, oké. Okay. Speciaal voor jou dan, Xandra Willis. Uh, dan wat, hebben we... Wat brengt zij voort? Prachtige muziek, ze zingt. Ja, ze zingt. Ze zingt. Ze zingt. Okay. Nou, ja. Ja, ja, ja. Hoezo? Je... Nou ja, dacht jij die uh, andere dingen dan? Zou je ook gitaar kunnen spelen of uh, blokfluit? Oké. Okay. Meneer Hendricks, als je er zo uitziet, ga je geen gitaar spelen? Neem dat van mij aan. Dat is al verloren missie. Uh, dan uh, speciaal voor meneer Zondbergen. Uh, is hij helaas niet jarig. Dat is dan net even later. Op drie... Uh, april. Jakko Griekspoor. Fibrafoon, Fantastisch. Ja, is een echt geweldig talent. We hebben alleen maar talenten. Ja. En dan sluiten we af op 1 mei. Mm -hmm. Hoe verzin je het op 1 mei met Margriet Schoetsma? Nou, fantastisch. Dus ik denk dat we een... Uh, al met al een, een heerlijk programma ja. voor ieder wat wils. Ja, want er was, nou, er, was, er was toch een beetje, en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Uh, wat, wat, nou, niet echt klachten, maar goed, opmerkingen. Dat we vorig seizoen maar zo weinig solisten hadden. Dat thans, ik bedoel, ik bedoel vocalisten dan vocaliste. eigenlijk. Hè. Uh, mm, dat ja. we maar weinig vocalisten hadden. Dat... Want er zijn toch een heleboel mensen die, die dan maar simpel zeggen... Ja, ik, ik, ik vind het wel leuk, maar dat gaat toeter. Daar word ik niet helemaal... Daar word ik niet zo vrolijk van. Oké. Okay. Nou ja, die vleden, hebben daar liever solisten. Maar je begon vleden jaar met Gretje Kaalfeld, toch? Ja. Dus... Ja, maar daarna zijn het over het algemeen instrumentalisten ja, oh, geweest. Ja, dat een fantastisch kerstconcert met die schurler Rouse. Ja. ja dat die kon er dan... wat van die dagen. Ja. Nou, die hebben we ook nog even laten horen net, hè? Of was nee, jij toen echt onderweg nee, hier? Nee, nee. Toen? Nee, oh, die heb je gehoord? gehoord? Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, en, nou dan, en, uh, kortom, een, een, een fantastisch mooi vol programma, Hans. Ja, en het ja. zou nog kunnen zijn, maar dat weten we nog niet, uh, dat misschien Victor Bajewski nog even tussendoor komt. Uh, die Altsakse van die we gehad hebben, die Amerikaan. Omdat ja. hij uh, waarschijnlijk in Europa toert. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay. Maar ik heb hem uh, nu, wel, uh, nu wel vast meegenomen, om dat vast een beetje voor te bereiden. En... Ja, dan uh, heeft hij toch een... Uh... Die ligt nu op de draaitafel? Ja, die ligt nu op de draaitafel. Met uh, C. De Walton en Jimmy Cobb. En dan spelen zij met z'n allen... Love is a many splendid thing. Dei minha vida num só momento Acreditando no Pai mesmo E vendo que só um sentimento Vai deserto -se, Só com o amor tu posso ver Dit stukje muziek kwam natuurlijk uit uh, Latijns-Amerika, uit Brazilië. Uh, Paraiso was dit stukje muziek en het is gecomponeerd en, uh, door Jerry Mulliken... die een uh, cd gemaakt heeft, Jazz Brazil, met uh, Jerry Mulliken, de baritonsaxofonist. En uh, we hadden het straks over Jan Menu die komt spelen hier zo in uh, Zandvoort in de Krocht. En ook uh, uh, spelen. Ik vind het een fantastisch instrument... En daarom kon ik het niet nalaten om eigenlijk de meester op dit instrument, Jerry Mulliken, hij is jammer genoeg niet meer onder ons, om die eventjes te laten horen in dit prachtige stuk muziek door hem, ooit zelf geschreven en hier uitgevoerd en gezongen door Jane Dubok. Goed, ja, we hadden het over vibrafoon en ik kan het niet nalaten. Ik heb een hele oude uh, cd gevonden. Uh, nou, het is eigenlijk een hele oude... Plaat, daar hebben ze deze cd van geperst. En hij is opgenomen in 1963 in Los Angeles. En de LP heet Sona Libre. En dan heb ik het natuurlijk over Cal Tjader. Luister nu naar Alonso. Het was Pamela Slagveer. Nooit van gehoord. Nee. Maar onder die naam treedt ze ook niet op. Oh. Maar ze heet Pam verder. Pam verder. Tom, zeg jou die zangeres wat? Nee. Pam verder. Nou, goed. Maar ze heeft wel een... Pam een, ze, ze heeft wel een, uh, een aangename stem, moet ik zeggen. Ja. Goed. Wat zong 4, je? 24 jaar. Ik roep nu overal de, de gelijke leeftijden bij. Hoor. Is die naam omdat ze... Uh, ja, maar Pamela ad... slagveer in, in, in ja, Amerika maar, gaat maar, niet werken. Het is niet omdat ze veren draagt. Geen idee. Staat niet op de foto. Okay. Nee. nee, geen bedoel. Maar uh, uh, erg goed. Zeer getalenteerd. Uh, Rotterdamse Hij uh, heeft ook daar aan het conservatorium uh, gestudeerd. Nou, dan is en, ze zeker en, goed. Ja, en ze heeft uh, ook bijvoorbeeld de opening echt gedaan voor uh, Erika bedoel en de Heineken Musical. En daar word je niet zomaar voor gevraagd. Dan, nee. dan moet je wel iets kunnen. En dat kan ze. Fantastisch. Goed. Uh, ja, ik, je hoort in de verte... hoor je al uh, muziek uh, aanzwellen. Want we zitten alweer uh, tegen de klok... van uh, 12 uur. Het programma vanmorgen... Uh, is gepresenteerd en samengesteld... door Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Uh, Tom... die kwam ook af en toe nog een, een noot... in het zakje doen. En uh, Tom... Hartstikke leuk dat je er ook bij was. Ik wil het jazzprogramma vanmorgen met veel plezier gemaakt. Wil ik afsluiten met het jazzorkest van het Concertgebouw. Onder leiding van Henk Meutgeert. Meutgeert. Eh, Meutgeert. Heel goed Tom. Goed. Um, die hebben pas een nieuwe cd uitgebracht. Blues for the date. Van, uh, waar Peter Beets, de pianist, in het zonnetje wordt gezet. Ja, luisteraars, dan let mij u een fijne zondag toe te wensen. U kunt gewoon lekker thuis blijven. Dan kunt u naar onze programma's blijven luisteren. Want die zijn echt wel de moeite waard. Maar u kunt ook natuurlijk gewoon er zeker van zijn... dat volgende week tussen 10 en 12 uur op zondagmorgen er opnieuw jazz is. In ieder geval een fijne zondag, een fijne week. En tot volgende week. Jazz Orkest of de Concertgebouw met It's Happening...